Kortstroom, loel van boven waar je heen rijdt, in een open auto, zonnebril, een sjaal die wappert. Het zijn de Twinnies, baby, en zij zwijgt naast je, toen rook nog stijl had en... Het land trilt, je buik trilt, een aardbeving, een uitbarsting, een bron van zout, doorzichtig vocht, welt je keel uit. Met bipolaire onwil omarm je het toilet, waar de scheid zuurig als kotsen ruikt, en je alleen al daarom kokhalst, praakt met brokjes die aan je tanden plakken en je schaamt je